Drie uur. Dit is Radio 1 met Elspeth Gutteke en Thijs van den Brink. Zometeen en dit is de dag tijd voor actie tegen de snoepregen tijdens de avondvierdaagses. En zijn ecoducten weggegooid geld. Nu is het NWS Journaal met Dorald Megens. De daders van de aanslag van gisteren in Londen zijn twee mannen van Nigeriaanse afkomst. Dat melden verschillende Britse media die achter hun identiteit aan zijn gegaan. De politie zegt er nog niets over. Gisteren werd een Britse militair in de wijk Woolwich op straat doodgestoken door twee mannen. Eén van hen zou van oorsprong een christen zijn die zich tien jaar geleden tot de islam heeft bekeerd. Hij is nu 28. Het gaat om de man die direct na de moordaanslag een verklaring aflegde voor een camera. Over de andere dader is minder bekend, maar ook hij zou van Nigeriaanse afkomst zijn. Premier Cameron heeft de aanslag scherp veroordeeld. Hij zegt dat de onderste steen boven zal komen en dat de daders zullen worden berecht. De police and security services will follow every lead will turn over every piece of evidence verkey connection en will not rest until we know every single detail of what happened en we hebben alle responsible to justice. Paul McCartney heeft de autoriteiten in Rusland in een brief gevraagd om de vrijlating van de leden van de punkband Pussy Riot. De zanger vindt dat een van de bandleden bij een rechtszitting moet kunnen zijn. Waar wordt gesproken over een vervroegde vrijlating. Gisteravond ging de 24-jarige punkzangeres in hongerstaking omdat ze niet bij de zitting mag zijn. Vorig jaar augustus werden drie leden van Pussy Riot veroordeeld tot twee jaar werkstraf voor het zingen van een anti-Putin lied in een kathedraal in Moskou. Een van de bandleden kwam in oktober vrij toen haar werkstraf werd omgezet in een voorwaardelijke straf. Een Brabantse huisarts mag van het Tuchtcollege alleen nog maar mannen behandelen, geen vrouwen. De getrouwde arts kreeg in 2006 een relatie met een vrouwelijke patiënt. En later dat jaar ook nog met een tweede. Een psychiater zegt dat er weinig kans is op herhaling als de arts zich laat behandelen. Maar voor het Tuchtcollege is de kans op herhaling te groot. En daarom mag de arts alleen nog mannen behandelen. Dat is nooit eerder gebeurd, zegt het Tuchtcollege. Nee, ik heb gekeken naar de laatste 15 jaar... En ik ken uh, geen geval, althans, ik heb geen geval aangetroffen in de gegevens waarbij iemand een beperking krijgt. wat het geslacht van zijn patiënten betreft. Wat ik wel weet is dat iemand geen minderjarigen meer behandelen. en geen verstandelijk gehandicapten. Presentatrice Eva Jinek mag de laatste vijf afleveringen van haar talkshow op zondag niet meer presenteren. Omroep WNL heeft besloten dat ze wordt vervangen door afwisselend Charl Groenhuizen en Paul Jansen. Eva Jinek gaat vanaf 1 juli voor de KRO-NCRV werken. Maar had nog vijf uitzendingen bij WNL voor de boeg. Ze is er verbijsterd over dat ze die niet meer mag presenteren, zegt Jeroen Pauw. Bij wiens productiebedrijf zij onder contract staat. Volgens WNL kan de beslissing niet als een verrassing komen. Toen Jinek haar vertrek aankondigde, zou de omroep meteen al hebben gezegd dat er vervangers zouden worden gezocht. Het weer buien trekken over het land, soms met onweer en hagel. Af en toe breekt de zon door, vooral in de kustprovincies. De noordwestenwind waait bovenland matig en langs de kust soms vrij krachtig. Middagtemperatuur 11 graden. Vannacht kan het in het binnenland aan de grond vriezen. Morgen en ook in het weekend blijft het wisselvallig en kan het stevig waaien. Zometeen naar de ster. Dit is de dag. Ik ben Henk Schiefmacher, tattoo -kunstenaar. Ik heb een kleurrijke rechterhersenhelft.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 Welkom bij Dit is de Dag, ontaart de nationale traditie van de avondvierdaagse in een snoepvierdaagse. Gezondheidsdiensten maken zich zorgen en de wandelbond die komt in actie. En klopt de bewering dat ecoducten die we voor miljoenen hebben aangelegd weggegooid geld zijn? Onze boswachter Frans Kapteins denkt van niet. En deskundige Egbert Jan Weber is ook nog bij ons. En tegen half vier is er uiteraard onze dichter bij de dag en vandaag is dat Jit Bruinja. De avondvierdaagse, de gezondste belevenis in een kinderbestaan. Of toch niet? Wat heeft u allemaal bij zich? Bloemen, snoepjes. Voor de kinderen? Ja. Veel gebitten zijn echt definitief beschadigd vanwege te veel snoep. Nog tien snoepjes hebben, dan heb je genoeg. No no bij een BMI groter dan 30 spreken we van zwaar overgewicht of obesitas. <middels> snoepjes en chips en popcorn. Ja, kinderen die letterlijk met karren vol met snoep de avondvierdaagse lopen. Kleuters die krom lopen van de snoepkettingen om hun nek. Snoep speelt een belangrijke rol bij wat een sportief evenement zou moeten zijn. Toch, Michelle Stoel? Ja, dat klopt. En met name uh, is ons idee bij de slotavond. Daar wordt uh, enorm veel snoep uitgedeeld. Uh. Ja, u bent van de gezondheidsdienst in Zuid-Holland. Uh, is er echt een serieus probleem? Um, ja. U aarzelde even, maar dacht toen toch, ik zeg ja. Nou ja, het is een probleem, um, maar geen probleem wat niet opgelost kan worden, is onze mening. En wat is het probleem precies? Wat ziet u precies langskomen? Het signaal wat wij binnenkrijgen is dat um, ouders op de laatste avond... De kinderen elk kind uit hun eigen klas ook een uh, traktatie geven. Dat betekent dat kinderen op de slotavond uh, zo'n 30 snoepslingers om de nek hebben. En, en de dat... klassen worden steeds groter. Nou ja, dus, dus de snoepslingers steeds <laughs> ja. meer. En dat de norm dus de afgelopen jaren enorm is vervaagd. Want en... vroeger gaf je alleen je eigen kinderen Snoep en de snoep, het kind van de buurvrouw. of iemand anders die je kende. maar tegenwoordig gaat het naar de hele klas, begrijp ik. Ja, dat is het. Ja. Vroeger gaf je kinderen toch gewoon bloemen? Ja, ik weet niet. Tenminste, jij ja, kreeg bloemen? Ja, ja, nee, ik deed gelukkig niet mee. maar mijn eigen kinderen die kregen bloemen. Egerbert Jan, en... heb jij de af geloven? Nee, ik niet. Nee. nee. En Frans? Ja, inderdaad, bloemen. Niet veel meer. Nee. Oké, okay, en dat is dus echt veranderd in de afgelopen tijd? Ja. Waarom deed je eigenlijk niet mee, Egerbert Jan? Um... Ja, ik woonde in Haar en daar, daar deden we andere dingen. Nee. <laughs> ik, ben, ik ben wel nu lid van de afstedentocht, maar dat is heel oh, anders. anders. krijg <laughs> ja. je geen lijkt, snoep hoor? Nee, Precies, nee, nee. Je nee, geen snoep. Uh, moeten we er echt helemaal mee stoppen of zegt u een beetje minder is ook goed? Nee, stoppen is zeker niet de boodschap. Uh, de mate waarin uitgedeeld wordt, dat is, de, dat is echt waar wij de, de vinger even op willen leggen. Ja, en worden er ook al appels en andere fruit uitgedeeld? Wij delen appeltjes uit uh, als bewustwording van... dit kun je ook meenemen onderweg samen met een flyer voor de ouders... met alternatieve uh, cadeautjes die je op zo'n laatste avond kan uitdelen. Maar het idee is zeker niet dat er niet getrakteerd mag worden. Nee, want wat zou je nog meer kunnen doen dan snoep? Ja, je zou kunnen denken aan kleine cadeautjes... De het is ook wat minder zwaar dan uh, 30 snoepkettingen. En wat voor uh, cadeautjes hebben wij het dan over? Een nieuwe iPad, een iPhone? Nou, iets <laughs> kleiner van de aard en iets goedkoper van de aard uh, zitten wij aan het denken. Denk bijvoorbeeld aan een, een springtaal of een, uh, een tijdschrift. Ja, je kunt uh, van alles maar verzinnen. Maar je het niet ligt om, ook om je om... nek hangen. Sorry? Een, een tijdschrift kan je niet om je nek hangen. Daar kun je een touwtje, daar kun je... Uh... Kan ook. <laughs> daar kun je heel ja. creatief mee zijn. De kinderen van Monique Lodder uit Zwijndrecht die lopen ook mee in de Avidaagse. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat geeft u aan uw kinderen? Wat geef ik aan de kinderen? Nou, ik word er net inderdaad een tijdschrift en dat heb ik dus verschillende keren al gedaan en is daar heel creatief ermee omgegaan door een, uh, een gaas in te prikken. Echt en, waar? En... Dat ja, gebeurt ook. Ja, dat gebeurt ook. Ja, absoluut. Want ja. Sto stoort u zich tijdens de Avond vier dagen, wat er allemaal gebeurt? Um, nou, storen nog niet zo heel erg, maar um, ja, wat al genoemd wordt, het is gewoon echt wel... Ontzettend veel wat de kinderen krijgen. Dus halverwege de vierdaagse. Dan uh, beginnen ze al van. Man, hier heb je al mijn snoep. En dan mag ik de rest meenemen. Kijk. Omdat het inderdaad te dus zwaar is. Maar um, ja, het is ook wel een feestje voor de kinderen. Ja. Moeten ze wel beloond blijven worden met snoep? Of zegt u helemaal mee stoppen? Nee, niet helemaal mee stoppen. Nee, zou ik ook absoluut niet zeggen. Nee, maar ja, belonen wel inderdaad. Ja, het is toch wel een, een feestje waar ze naar uitkijken. Vier dagen lopen en dan toch die slotdag. Dat ze dan um, ja, toch iets voor terugkrijgen. Oh ja. ja, dat is wel leuk. Want geeft, ja. u, geeft u zelf helemaal geen snoep? Ik geef mijn kinderen geen snoep, nee. Omdat nee. ik eigenlijk al wel weet dat ze ontzettend veel krijgen. En, um, ja, en ik weet dat ze met andere dingen ook ontzettend blij zijn. En zeggen ze dan niet stomme mama, waarom krijgen wij geen snoep? Nee. Dat zeggen ze helemaal niet. Nee, dat, volgens mij niet het niet meer voor om dat te zeggen. Oh. Maar um, nee, nee, dat zeggen ze niet. Nee, maar ze krijgen dus inderdaad wat, wat anders. Ja, en voelt u, ja. voelt u sociale druk om het toch te doen, of valt het wel mee? Um, nee, ik voel niet zozeer de sociale druk om, uh, om wat te geven. Nou ja, ze krijgen wel wat, maar niet die druk van nou ik moet ook snoep gaan geven. Nee, dat hebben we totaal niet. Nee, nee. nee. nee. Voor uh, Jamin zijn de avondvierdaagse Gouden Tijden. De snoepketen speelt ja. uh, speciaal op het evenement in door een vierdaagse thema eraan te hangen. Kinderen krijgen als ze over de finish gaan chocolademedaljes, spekmedailles en lopen met rugzakken vol met snoep van Jamin ja. tijdens de avondvierdaagse. Ja. Uh, we hebben ze gevraagd om een toelichting, maar dat wilden ze niet. Mevrouw Stoel, wat vindt u van dit soort acties? Ja, zij hebben, zijn een commerciële instelling, dus vanuit hun oogpunt gezien is dit een, uh, een slimme actie. Maatschappelijk verantwoord ondernemer. Zo zou ik het niet noemen. Nee, maar daar, ga, daar zouden ze ook aan kunnen doen, toch? Dat zou zeker kunnen. En dan zouden ze ook zeker een uh, iets andere boodschap kunnen uitdragen. Ja, Aan de andere kant, u bent, uh, u bent van de gezondheidsdienst. Wandelen is op zichzelf natuurlijk wel heel gezond. Ja, zeker. En dat en stimuleren we ook. als je 10 kilometer loopt, kan je best wat suiker gebruiken op een gegeven moment. Een beetje suiker wel, maar de hoeveelheid snoep uh, loop je niet met 10 kilometer eraf. Want hoeveel is gezond? Maten. Mate een beetje is een gezond. Een alles stukjes. mag, maar wel met maten. Winegums zijn goed, horen wij. <lacht> ja, daar kan je lang op lopen. Ja, daar word je ook heel druk van, krijg je veel energie. Nee. Niet? Nee. Okay. Ook de gast Henry Bronkhorst van de landorganisatie KNBLO. Waarbij de meeste avonderdagen zijn aangesloten. Wat vindt u van de Snoepverstijn? Ja, misschien is het goed om even terug te gaan waar het ultiem voor bedoeld is. Dat is natuurlijk om kinderen in beweging te krijgen. En de ultieme beloning die daar ook bij hoort, zeker wat ons betreft... is de medaille op de slotavond. Um, het woord snoep is nog niet gevallen. Nee, nee de, dus dat is de ultieme beloning met de bloemen van vroeger uit. Dat dat door de jaren heen dat daar ook steeds meer snoep bij komt kijken... is natuurlijk geen ontwikkeling die wij toejuichen. Um, aan de andere kant, het werd net al gezegd... het rugzakje wordt gevuld door de ouders... en daar ligt denk ik wel een hele belangrijke verantwoordelijkheid... om ook richting de ouders te zeggen van jongens... Ja, wees je nou bewust van wat je doet. Het is hartstikke goed dat je kind meedoet aan de avondvierdaagse. Er zijn er meer dan een half miljoen kinderen die per jaar meedoen... Ik denk niet dat er veel weken zijn waarin er zoveel kinderen zijn... die ook collectief zoveel bewegen. Dus dat staat wat ons betreft vanuit de sport gezien ook voorop. Dat laat onverlet dat de, de maatschappelijke aandacht... om alles wat er omheen met gezondheid en met, met, met voeding te maken heeft... dat dat wel steeds belangrijker wordt. En daar zijn we ons ook van bewust. En er zijn ook de organisatoren die daarmee bezig zijn zich van bewust. Ja, want hoort u verhalen over sociale druk van ouders... die zich eigenlijk gedwongen voelen om snoep te geven aan de hele klas? Nee, maar ik moet ook wel heel eerlijk zeggen... Dat, dat vanuit de sport wij met name de contacten met de organisatoren hebben... en via de organisatoren met scholen. Wat je ziet is dat uh, gelukkig in toenemende mate... scholen ook zelf hun, uh, daar hun rol richting de kinderen innemen. Dus de verhalen van de ouders hoor ik niet. Ik hoor gelukkig wel steeds meer verhalen van organisatoren... die zeggen van wij zijn ook lokaal bezig om ook verantwoord met, met de groenteboer of met de lokale supermarkt te kijken hoe we op onze rust uh, uh, dingen kunnen aanbieden aan, aan kinderen. Maar die ouders die moeten toch gewoon even rigoureus toegesproken worden? Dat kunt u dan toch wel doen? <lacht> zeg maar ophouden ermee. Ja, <lacht> uh, gewoon uh, één leuk dingetje maar niet uh, hou eens op met die overdreven hoeveelheden snoep. Ja, nou, het, uh, rondom, een, rondom een avondvierdaagse komt dat natuurlijk wat manifester naar na tevoren. He. Ik denk dat het alleen natuurlijk iets, dat het probleem veel dieper zit natuurlijk. He. Dus dat het jaar Rond hetgeen wat, men, wat kinderen uh, aan snoep meekrijgen, het zijn naar de sportsvereniging, uh, uh, het zijn naar de op schoolreis dat dat het fundamentele probleem is wat eronder zit en dat dat rondom een avondvierdaagse meer zichtbaar wordt. Dat, uh, dat, daar ben ik het mee eens. En dat kan u niet kunt u niet oplossen, u? oplossen niet. Wat we wel doen is, we willen er wel graag uh, zeg maar een actieve bijdrage aan leveren. Ja, toch, is, waar bestaat die uit? Dat gaat u concreet doen? Nou, wat, wat mevrouw van de GGDL aangaf, is er vinden lokaal al verbindingen plaats... tussen bijvoorbeeld organisatoren en, en gezondheidsinstellingen... Uh, die proberen te promoten dat je tijdens het evenement gezond bezig bent. Maar dan, ben naar... niet, dan ben je nog niet op het moment waarop die kinderen het snoep in het rugzakje nee, krijgen. Nee, ja, maar ik vroeg naar uw rol. Wat kunt u doen? Nou ja, de, vanuit die, die verbinding kunnen wij lokaal maken. En wij okay. kunnen uh, richting de organisatoren ook zorgen dat we uh, aandacht extra aandacht vragen voor het fenomeen... om te zorgen dat, uh, dat, dat je uh, de nadruk ook vooral op de gezonde kant... en op de beweegkant blijft hebben. Een ouderwetse spandoek, snoep verstandig, eet een appel. Ja, dat is fantastisch. Die kom je onderweg ook vaak tegen. Ja, die hangen er ja, wel. Ja, er worden ook op, op rustlocaties worden dat soort dingen... met dat soort boodschappen ook echt uitgedeeld. Maar nogmaals, dan zijn we nog niet bij de ouders. Dan zijn we nog steeds bij de kinderen... en vanuit de organisatie van het evenement. Ja, we moeten jullie het gewoon een heel hard doel stellen. Binnen drie jaar gewoon die avondvierdaagse snoep snoepvrij... Ja, of Nederlands snoep vrijheid. Nou ja, u dat? Nee, dus het is maar, maar, nou, u gaat over de avondvierdaagse. <laughs> Begint u ja, daar nou, nou maar, eens? Maar goed, waar u op duidt is natuurlijk inderdaad een wat dieper liggend uh, probleem. Wat, ja. Wat, uh, ja, maar u blijft uh, zo aardig. En dat, dan verandert het niet, denk ik. Nee hoor, want van onze kant uit, vanuit de kant van de sport uit, benadrukken we inderdaad van: doe dat nou gezond. Alleen, um, wij hebben niet de illusie, zeker niet als wandelsportorganisatie zelf, dat we daar in ons eentje een, uh, zeg maar de oplossing voor hebben. Wat, we u doet, geloven, wat u doet is af en toe hier komen en dit vertellen en nee verbi hoor. verbindingen leggen. Dat hoorde verbindingen ik zeggen. leggen, zoeken naar partners, dat kan in bedrijfsleven zijn, die, die samen met ons die boodschap verder uit gaan dragen. En dat werkt, dat de voorbeelden daarvan zijn bekend. Ja, geen actieplan. Nou, dat is onderdeel van een actieplan. Dat het is het onderdeel eerste, van een actieplan. Ja, het, eerste, het eerste actieplan, wat, wat eigenlijk vanuit de sportuit waar we mee bezig zijn geweest. is om te zorgen dat er in L uh, zoveel mogelijk gemeentes. überhaupt weer avondvierdaags zijn of komen. Maar Want, daarmee kwam ook het snoep. Nee, dat was natuurlijk op de achtergrond. Dat was er altijd, nee, u. Maar als je ziet dat er de afgelopen jaren op 50, 60 locaties... nu nieuwe avondvierdaagse zijn, dus kinderen de mogelijkheid hebben... om te bewegen, dan is dat een eerste verantwoordelijkheid vanuit de sport. En wij denken heel graag mee, net zoals dat in, in, de, in, in voetbal... vanuit kantines gebeurt, om te kijken van... Ja, wat voor rol kunnen wij nou spelen om te zorgen dat we inderdaad... naast het bewegen ook het accent op een breder gezond en verantwoord gedrag leggen. Wanneer bent u tevreden? Uh, vanuit welk perspectief? Vanuit uh, het perspectief van de snoep of vanuit hoeveel mensen er meedoen en betrokken zijn bij de avondvierdaagse? Want dat zijn twee hele verschillende ja, dingen. Doe dat eerst maar. We hadden het over snoep namelijk. Nou, uh, uh, waar, ik, wat ik, waar ik heel blij mee ben, is met alle aandacht die het in ieder geval nu oplevert. Dat vroeg ik, omdat niet. Dat... ik vroeg wanneer u tevreden bent. Ja, tevreden ben je pas op het moment dat, uh, dat heel Nederland een avondvierdaagse meedoet en in dit thema dat ook nog op een gezonde manier aan de voorbereiding <laughs> doet. Dus, wanneer uh... bent u tevreden? Als ouders bewust zijn wat ze in het rugzakje stoppen. Ja, maar je kan ook heel bewust heel veel snoep in stoppen. Nou ja, dan is dat de keuze van de ouders. En dan is het goed? Nee. Nee. <laughs> nee. U bent pas tevreden als ze geen snoep meer in stoppen, maar fruit. Mag er we wel zo'n halve sinaasappel met van die... Uh, van die citroen. Uh, Of citroen met van, van die pepermuntjes erop? Of is dat ook... Uh, dat zou een leuk alternatief zijn, oh ja. maar dat wordt een enorme kliedenboel onderweg. Oké, okay, nou okay, ja, ik had het. U luistert naar Dit is de Dag op Radio 1. Met Thijs van den Brink en Elsbeth Grutteke. So hard, this hard, used to get those kicks for free, but now I'm toeing the line, oh, same the way you'll be, stuck between my shadow and me, put it where the sun don't shine. multiply. Natuur op 1. Vandaag met boswachter Frans, Frans Kapteins. Ja, ecoducten, een van de uithangborden van het Nederlandse natuurbeleid... maar het vertrouwen in de beestenbruggen. Dat wankelt sinds de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur... vorige week een rapport publiceerde. En daarin twijfelden ze nogal aan het wetenschappelijk nut van ecoducten. Boswachter Frans... Hebben we nou jarenlang te veel geld uitgegeven aan nutteloze bruggen... Voor waar dieren niet overheen gaan? Nou, nee, nee, dat is absoluut niet. Uh, ik, ik heb een artikel meegenomen van, van de Volkskrant van 2008... daar staat natuurbruggen of ecoducten zijn in succes. En uh, dat is ook zo. Ik heb uh, zeg maar met de natuurbrug over de A2 in ons gebied... ja, dat trekt van alles overheen. Rhea, Bunzingen, Hermelijnen. Uh, het gaat heel erg veel. Maar ik denk, uh, ze hadden het beter wat genuanceerder neer kunnen zetten. Dat er is nog niet een groot onderzoek naar die verbindingszones geweest. Want dit is een van de verbindingszones. Het is wel een dure verbinding maar als je dat op een budget neemt van een nieuwe, een nieuwe snelweg, bijvoorbeeld de A50... dan was dat 0,01 procent. Dus dat is niet echt veel. En wat we dus nu wel bereiken, is dat veel dieren weer zeg maar, naar de nieuwe natuurgebieden kunnen gaan. Want we hadden in Nederland fantastisch mooie natuurgebieden... maar het waren allemaal postzegeltjes waar dus, zeg maar, dieren aan het uitsterven waren... omdat inteelt een van de belangrijkste oorzaken was van uitsterven. En nu bereiken de dieren elkaar weer. En je ziet ook dat planten en insecten ook via die brug weer naar andere gebieden gaan. Goed, nou, jij vertelt even hoe het werkt... Dat dat er nog geen groot onderzoek is gedaan. Laten we even naar la luisteren naar wat dat dan ook alweer is, zo'n ecoduct... en of iedereen er ook altijd mee blij mee was. In Nederland staan tientallen ecoducten. Bedoeld om wilde zwijnen, herten, reën en dassen... ongestoord van het ene natuurgebied... alle kleine diersoorten gaan eroverheen... naar het andere te laten overlopen. Dus het heeft op dit moment al een hele grote toegevoegde waarde. Een betonwerk waarde, van 50 waarde. meter breed, twee stuks, kosten 6 miljoen euro. Stop met het bouwen van meer ecoducten. Het doel zal nooit gehaald worden. Ja, dat is even een hele radicale, wordt het erin gezet ja. Frans. Het doel zal nooit gehaald worden. Jij zei net, er is nooit één grote studie naar gedaan. Uh, waarom denk je dan dat de raad die het rapport uitbracht... daar zo, uh, zo, zo, zo drastisch in adviseert? Namelijk door te zeggen, het heeft helemaal geen zin. Nou, dat zou ik bijna niet durven zeggen. Want als we kijken naar al die bruggen die we dus nu hebben gelegd... er zijn er best wel veel al gelegd... dan zie je overal dat het succesvol is. Je ziet overal dieren terugkomen. Je ziet dieren, zeg maar in, in feite, dieren die groter zijn... die gaan nog makkelijker daar die wegen op... Het is heel duidelijk dat die beweging van die bruggen een vervanging is van wat vroeger een aaneengesloten natuurgebied was. Nee, hey, maar Frans, die raad mag niet jokken. Nou, nee, die raad mag niet jokken, maar die raad mag nog ook wel eens een keer gaan kijken van hoe die effecten zijn. Dat nee, is toch gedaan? anders het Nou, ik ben ervan overtuigd dat ze, dat ze toch niet op alle bruggen zijn geweest. Als wij kijken naar onze sporenbergen. Ga jij die... eens even bij jouw brug staan. Dan? Ja. En uh, jij staat er bij die brug, wat komt er allemaal overheen? Nou, als ik zie in die sporenbergen kom, komen in ieder geval zeker alle, alle amfibieën over die daar in die buurt zitten: dat zijn kikkers. Dat zijn salamanders, kikkerspadden, uh, dat zijn hermelijnen. Als je dan de zoogdieren kijk, bunzingen, reeën, uh, her en der een, een dassenspoor die we hebben gezien, maar ook heel veel uh, macrofauna. -fa dus ik denk aan insecten, alle vlinders die daar eitjes afzetten op uh, brandnetels. Bij, en die gaan weer door naar een volgend stukje en zo gaat het weer verder. Dus we hebben op onze brug bij de, de A2 hebben wij zeg maar duidelijke waarnemingen al heel lang. En een collega van mij in 2008 uh, die heeft al meteen ontdekt op terlet dat de edelhert al stond te dringen om overheen te gaan. Die bruggen zijn specifiek. Dat dachten we eigenlijk het ecoduct open. <laughs> nou, ik zou je vertellen, wel open. Heb, ik, nou, de, de, de, de, toch is dat wel leuk, want ik heb op die brug gestaan. Ik was uh, op een gegeven moment had Rijkswaterstaat aan Brabens Landschap mij gevraagd, want beheerders ze het Landschap van die uh, A2-brug, um, natuurbrug, het Groene Woud, of ik daar voorlichting wilde geven. En ik heb op die brug gestaan en op het moment dat wij dus de dag uh, die voorlichting zouden geven, waren al heel veel sporen te zien voordat de brug officieel geopend was, om het zo maar eens te zeggen. En de belangstelling van het volk uit de omgeving was enorm. Het leek wel een soort Efteling-activiteit, want ik stond boven die brug, het is een Natte brug, dat betekent een leme bodem. Dus je mag niet te veel mensen tegelijk op die brug hebben. Want dan gaat die leem inzinken. Uh -huh. Dus mochten er 80 mensen per keer komen. Een collega van mij beneden zei aan de brug: Ik heb nu een bordje opgehangen vanaf hier nog drie kwartier wachten. Nou, dat zijn de 4000 mensen. mensen. Die dan over die brug heen wilden. Die, die wilden kijken wat die brug deed. Ja. Ja. Maar, maar de dieren zie je sowieso langsgaan. Dat ja. is ongelooflijk. En als die brug er niet was, dan kwamen die dieren niet van het ene gebied in ja. het andere gebied, zeg jij. Nee, want als je naar zo'n A2 kijkt, er zijn gewoon ja, gigantisch veel auto's achter elkaar. Die dieren elke poging tot over is tot de dood. Ja, maar uh, dat is toch raar dat jij nu zegt het werkt wel en ongetwijfeld zullen de boswachters bij die andere bruggen dat ook allemaal constateren en dat die raad dan opschrijft het heeft geen zin en het kost alleen maar geld en laten we er maar mee ophouden. Ja, ik, ik, ik, ik denk dat ze het wat genuanceerder hadden moeten inzetten dit, dit, dit verhaal. Want, wat hadden maar, ze dan moeten ook, zeggen? Nou, laten ze moeten, laten we, we, we bestuderen Ja, of precies. Laten we even gaan bestuderen in zijn totaliteit wat al die bruggen opleveren. Want je hebt droge natuurbruggen, je hebt natte natuurbruggen dus overal is het een zinvol om te kijken wat er voor effecten zijn. Maar niet alleen de effecten wat er oversteekt, maar ook de van wat er in die andere gebieden aan populaties toenemen. Want je ziet dat in een armer gebied waar minder dieren zaten dan voorheen, zie je ook een toename van een populatie. Ja, dus de natuur in zijn geheel profiteert er dan eigenlijk. Absoluut. Van. Ja. Nou, was er ook deze week een uh, paar de, uh, filmpjes van de Partij voor de Dieren. met zielige uh, herten die een, een uh, ecoduct oversteken bij de Hierdense Poort. en vervolgens afgeknald worden door uh, boeren daar. Leuk? Nee, ja, nee dat vinden we niet leuk. En, nee. en ook Natuurment heeft ook gezegd, daar gaan we niet meer aan meewerken. En zeker nu de hinders drachtig zijn, moeten we daar gewoon niet doen. Maar gaat het ecoduct dan dicht of zo? Of nee, wat? er moet eerst eens goed onderzoek gedaan worden... van wat is, wat is nou precies aan de hand. En die telling, we hebben nu opnieuw geteld... en we blijken op een andere telling uit te komen dan daarvoor de telling was. Dus ik denk dat het goed is dat daar eens onderzoek naar gedaan wordt. Hoe gaat eh, het aantal... Hoe leven, hoeveel aantal edelherten leven daar? Dat komt bijna niet uit te de woorden. Nee. En, en, en wat is daarvoor nodig? En ik denk dat dat eerst eens goed bekeken moet worden... Worden. Dus we hebben gezegd, wij gaan dus niet uh, afschieten op die edelherten. Nee, maar wat is het probleem dan? Want die edelherten gingen naar een gebied waar ze niet terecht mochten komen? Nou, of, omdat en, en... ze dachten dat er landbouwschade was, maar dat is ook nog niet bewezen. Het is echt wel zo dat je dat moet bewijzen dat er landbouwschade is. Want die landbouwschade kun je aantonen. Ja, maar er is dus behoorlijk wat maatschappelijke onrust... over die uh, ecoducten Frans. Het, het, is altijd, het is altijd als er iets is wat voor, hè, voor, voor de natuur is. Hè, verbindingszones. Want ik, we hebben het nu alleen over natuurbruggen... maar denk eens aan die tunnels die voor Dassen zijn. Ze werken allemaal. Alleen de onrust zit in het feit dat mensen vaak alleen maar kijken... naar kale cijfers. Hè. Een brug kost zoveel. Ze vergeten dat die afgeschreven wordt over 80 jaar. Alle andere bruggen ook. Maar wat wij gedaan hebben als mens is uh, de natuur totaal versnipperd. De biodiversiteit gigantisch achteruit gehaald. En door deze verbindingszones in te zetten en nogmaals meer dan alleen natuurbrug, want er gebeurt veel en veel meer, is er dus natuur in Nederland zeg maar op aan het leven terugkomen. Maar is het dan gewoon moeilijk wetenschappelijk aantoonbaar? Of zo, het nut want ik snap het nog steeds niet zo goed hoe zij zo'n rapport kunnen schrijven. Ja. Echt, Jan, die doet geld? Ja, ja dit, dit, dit, het zal wel ja. met geld gemoeid gaan, toch? Zo'n brug kost geld, ja. ja zou het ja. een bezuiniging kunnen zijn? De? Ik, ik, ik zou echt niet weten uit welke filosofie ze dit hebben opgezet. Dat iemand want als zegt als dat we willen ziet... bezuinigen, maken ze een rapport waarin staat dat niet werkt? Nou, dat denk, ik zover zo, zo, zullen me, ze niet gaan. Dat, dat lijkt me niet. Nee, maar ik, ik denk dat, dat, zeg maar, de bruggen zijn pas in 2008, zes. Ik geloof dat het in 2005 de eerste is. In 2008 is er een, een groot aantal bijgekomen. En dat is toch vrij kort om nu al meteen te stellen... dat iets niet functioneert. Dat vind ik de allerbelangrijkste. Dus een groot onderzoek wat ze zouden kunnen gaan doen... om te kijken hoe die bruggen functioneren. Maar ook meteen kijken hoe in die natuurgebieden... de populaties ontwikkeld zijn. Ik denk dat dat veel en veel belangrijker is. En dan zou je pas kunnen zeggen, werkt het wel, werkt het niet. En dan nee. zal blij dat het werkt absoluut. 100%. Daar ben, jij van oh, ook ben ik van Gaat zo'n onderzoek wel komen voor zover je weet? Ik denk het wel, want hier bestaan hier hier we nog niet bij stil dat we dit rapport in die zin uh, is er natuurlijk door alle natuurbeschermingsorganisaties bekeken. En we gaan er natuurlijk op reageren. Okay. Chet Bran, ja goedemiddag. Dag. Wat heb je gedaan afgelopen anderhalf uur? Uh, geluisterd en uh, nageleefd over varkens en bijen. Ik ben heel benieuwd wat je ervan gemaakt hebt. <laughs> Snoepverstand. Varkensvlees en honing, sinaasappelmarinade. Geroosterd varkensvlees met honing. Varkensvlees gemarineerd in ketchup en honing. varkensrolade met honing, mosterdglazuur. Varkensvlees met honing, kruidenkorst of met honing en abrikozen. Er zijn veel redenen om bijen te koesteren. Bovendien hoef je ze niet te vertroetelen. Ze worden graag bij elkaar gepropt in een bijenstal, flat of paleis. Behalve bij de oude Maya's. Die maakten soldatenpoppen, gaven ze speren en schilden... en vulden ze met wespen muggen en bijen. Een soort opgefokte, mensachtige piñata's, variant van de Mexicaanse ezeltjes van papier-maché die gevuld worden met zoetigheden. Je kunt bijen inzetten om mijnen te zoeken. Ze hebben geen wegen of weiland nodig, geen groepsbergen, schuur, palen of neveldouches. Een wieg is een hok, een leven uw glazuur. Kijk eens aan. Echt Jan Weber die knikt uh, goedkeurend. We zetten het gericht op onze website. Daar is we het later vandaag terug te lezen. Dit is het dagpunt nu. En dan kunt u ook gesprekken terugkijken en reacties of ideeën kwijt. En we bedanken onze gasten van vandaag. Echt Jan Weber, Querine Eikman, Frank Hoen, Henri Bronkhorst, Michelle Stoel, Hans Bai, Maarten Rooijakkers en boswachter Frans Kapteins. En we maken vijf luisteraars blij met kaarten voor de treetop Flyers morgen in Amsterdam. En die duo kaarten die zijn gewonnen door Dennis Jansen, Bianca van der Branden, Elsbeth van Sane, Henk Pleiter en Nicky de Vaal. En die kaarten die liggen morgen voor jullie klaar bij de kassa... van de Waalse Kerk. Wel even je ID meenemen. En zometeen de Villa, Villa VPRO. Uh, Ger, wie hebben jullie El te gast? Gut? Ja, dat is Petra Bromans. Het gaat over het volgende. Die rellen in die buitenwijk van Stockholm. Daar gaan we het over hebben. Want die slaan tot verbazing van iedereen... razendsnel over naar andere wijken. Namelijk rijke wijken. Wat is daar gaande? Uh, Petra Bromans, uh, die is Scandinavië-expert. En die ligt u bij... De wellicht leden van het politieke panel... die buigen zich vanmiddag over de zorgfraude... en het VVD-congres van dit weekend. Hoe zal daar over de PvdA gepraat worden? Dat zo in Villa VPRO. Dit is Radio 1. Het is half vier. Het internationaal met Dorat Megens. De daders van de aanslag van gisteren in Londen zijn twee mannen van Nigeriaanse afkomst. Dat melden Britse media die achter hun identiteit zijn aangegaan. Politie zegt er niets over. Een van de twee, de man die later voor een camera een verklaring aflegde. zou van oorsprong een christen zijn die zich tien jaar geleden tot de islam heeft bekeerd. Restaurants mogen toch hervulbare flesjes olijfolie blijven gebruiken zonder etiket. De Europese Commissie heeft een plan voor verplichte etiketering ingetrokken. De maatregel was bedoeld om de kwaliteit en de echtheid... van de olijfolie te garanderen, maar leidde tot een storm van kritiek. Koninklijke Horeca Nederland is blij dat het nu van tafel is. De Brabantse huisarts mag van het Tuchtcollege... alleen nog maar mannen behandelen, geen vrouwen meer. De getrouwde huisarts kreeg in 2006 een relatie met een vrouwelijke patiënt... en later dat jaar ook nog met een tweede. De psychiater zegt dat er bij behandeling weinig kans is op herhaling... maar voor het Tuchtcollege is die kans te groot. En presentatrice Eva Jinek mag haar talkshow op zondag niet meer presenteren. Ze wordt komende weken door Omroep WNL vervangen... door afwisselend Charles Groenhuizen en Paul Jansen. Jinek gaat vanaf 1 juli voor de KRO-NCAV werken. Ze had nog vijf afleveringen op de zondagochtend voor WNL voor de Boeg. Het zijn de hoogpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Begin van de avondspits rond Utrecht, Amsterdam en Rotterdam. Eén file valt op en die staat bij Arnhem op de A12 richting Duitsland. Bij Westervoort drie kilometer. Na een ongeluk is daar de rechterrijstrook dicht. Dit is Radio 1. Villa VPRO. Tessel Blok en Ger Jochens. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Het debat. De coalitie die maar blijft worstelen met strafbaarstelling illegale En het komende VVD-congres dat in het teken staat van integriteit. Daarover gaat het in ons politieke panel na vier uur. De rellen in de voorsteden van Stockholm breiden zich uit. Wat is er aan de hand in dat ogenschijnlijk zo rijke en sociaal deugende Zweden? Wij vragen het aan Petra Bromans, universitair hoofddocent Scandinavische Talen en Culturen. En uw reacties zijn welkom, als altijd, op onze site vpro.nl. Dit is tot half vijf Villa vpro. U herinnert zich vast nog wel. De antimonarchisten Johanna van der Hoek en Hans Maassen... die op de dag van de inhuldiging vlak voor de en op de dam werden aangehouden. De politie liet ze al heel snel weer vrij, met excuses. Maar ze hebben nu samen een brief geschreven aan koning Willem-Alexander. Hans Maassen, goedemiddag. Goedemiddag. U heeft dinsdag samen met Johanna van der Hoek die brief op de bus gedaan. Uh, wat schrijft u het koninklijk stel? Of is die alleen aan koning Willem-Alexander gericht? Ja, wij zijn tot twee keer toe uh, hebben wij gebruik gemaakt van ons recht op vrijheid van meningsuiting... En prins Willem, of koning Willem-Alexander heeft zich daar ook over uitgelaten in een tv-interview. Dat hij daar geen problemen mee heeft. En dat de aanhouding van Johanna in Utrecht een vergissing was. Hij heeft bovendien een eed gezworen dat hij de burgerrechten van alle burgers en ingezetenen van Nederland zou bewaken. Maar dit heeft u hem toch niet geschreven? Want dat ja, weet hij uh, allemaal wel. Oh, dat, dat hebben wij hem geschreven om hem eraan te herinneren dat dan toch blijkbaar die burgerrechten geschonden worden. En hoe denkt hij daar dan iets aan te doen? Oké. En uh, uh, u begint, mag ik aannemen, met hem te feliciteren. Want Sophie, deel bent u wel. Ja, tuurlijk. Wij zijn niet tegen hem. Wij zijn tegen het instituut. Want u feliciteert hem wel met zijn nieuwe functie... maar u feliciteert ons niet met hem. Nee, kijk, wij zijn een beweging die toch naar onze inschatting 20% van de Nederlandse bevolking vertegenwoordigt. En het republikeinse geluid is nu gelukkig doorgedrongen, ook in de rest van Nederland. Maar we moeten nog steeds eerst bevechten dat wij dat geluid ook gewoon op straat en waar dan ook mogen uit. En daar gaat u zijn brieven over. Maar wat vraagt u precies van de koning? U zegt dat hij met die rechten van u in het achterhoofd... dat hij actie moet ondernemen. Maar wat precies wilt u? Ja, het gaat natuurlijk, er zitten een paar lagen in deze brief. Enerzijds zegt hij dat hij um, ons recht zal beschermen. Hij heeft ook een mening over uh, hoe de politie moet handelen. Maar heeft hij nou invloed daarop? Of zijn er andere krachten in het, van niet, het die daarop uh, invloed hebben? Dat mogen wij toch hopen van niet, dat hij daar invloed op heeft? Nou, dat is nou juist het punt. Waarom zegt hij er dan iets over? Hoe, denkt hij hoe kan hij de daad bij het woord voegen? Wij willen graag met hem in gesprek en dan geldt natuurlijk niet het geheim van het paleis. Kan hij met ons praten? Uh, een staatshoofd moet, moet bereikbaar zijn voor, voor de burgers, maar dat willen wij graag een keer aan hem voorleggen. Nodig ons uit, praat met ons en wij zullen natuurlijk naar buiten brengen wat in dat gesprek besproken wordt. Is dat niet waarschijnlijk ook meteen de reden waarom ze zullen zeggen dan gaan we dat gesprek maar niet aan? Ja, maar dan hebben we toch een, een staatshoofd waar we niets aan hebben. Hoe heb ik, wat heb ik nou aan een staatshoofd dat wel iets kan roepen, maar dat daar verder niets mee doet. En dat er ook niet over ter, kan, nou, ter verantwoordelijk kan. Maar bent u niet blij dat gehoord. deze koning al zich uh, uh, op een uh, iets wat maatschappelijke manier al uitlaat over dingen die hem uh, storen? Dat is ja, al eigenlijk zegt, een revolutie, maar, toch? Als je A zegt, moet je ook B zeggen. Ja, maar wees en, nou een keer blij uh, met dat A. wij aan hem voor. Maar dan pleit u eigenlijk voor een koning, waar u eigenlijk vanaf wil, met meer macht dan de koning nu heeft. Want hij moet de politie terecht kunnen wijzen, zegt nou, u. Nou, wij, wij willen een schendbaar staatshoofd. Niet een schendbaar koning, maar een schendbaar staatshoofd. Dus iemand die inhoudelijk iets kan zeggen en die ook voor het land inhoudelijk iets kan betekenen. Dat... Willem-Alexander kan alleen maar linten doorknippen en hij heeft achter de schermen macht. Maar die weten wij niet, die kennen wij niet, die kunnen wij niet doorgronden. Daar gaat het om. Wij willen een democratische staat en geen monarchie, want die nee. is niet... Democratisch. Maar als u een schendbare koning wil, dan wilt u een koning met verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Nee, ik denk ik dat u dat per het... vandaag uit de Republikeinse beweging geschopt nee, bent. Nee, u, u heeft niet goed geluisterd. Ik wil een schendbaar staatshoofd. Ik ah, heb niet ja. gezegd, een schendbare koning. Okay. En een, een schendbaar staatshoofd is wat u betreft natuurlijk automatisch een gekozen staatshoofd. Voilà, u heeft hem door, ja. Nou, het heeft even geduurd, maar daar zijn we dan. Maar u denkt dat u, dat, dat u een gesprek krijgt? Of denkt u van ja, als, die, als, als beide toch uh, uit de school, uit het gesprek gaan klappen... dan doen we wat testen net zijn, dan doen we dat maar niet? Nou ja, dat, dat is dus de interessante test die we nou ja. voorleggen. He, als hij zo'n maatschappelijk betrokken koning is... die open staat voor communicatie met zijn volk... nou, dan hebben we hier een, een mooi thema. Waar heeft u die brief eigenlijk aan gestuurd? Um, aan het staatshoofd van Nederland. Maar wat staat er op Welk adres? Uh, noordeinde 68. Daar wil, u, dat dat uh, werkt bij het. Heeft u dinsdag gedaan, hè? Uh, hij is dinsdagmorgen op de post oh, gegaan. Ja, ja, nou ja, ja, het Hef, heeft, ja, natuurlijk, heeft u wel iets gehoord? Uh, nee. Denkt u dat u wat hoort? Nou, dat lijkt me wel fatsoenlijk. Meer dan een bevestiging van, van uh, ontvangst? ontvangst? Ja, mevrouw, dat is nou juist de test. Hoe kunnen, wat, wat hebben wij nou aan de staat? We kan een brief sturen over een maatschappelijk probleem dat hij in de orde stelt en ik hoor niks, dat kan toch niet? Hmm. Uh, die hele affaire nog uh, met die aanhouding en die excuses van burgemeester van der Laan van Amsterdam, heeft dat nog een gevolg gehad eigenlijk? Nou, er is een feitenrelaas ook geschreven door het hoofd van de politie Amsterdam, meneer Aaldorsberg, met een begeleidende brief van de burgemeester. Dat komt op 31 mei in de raad. En wij hebben daar nog steeds dezelfde vragen bij. Het feitenrelaas roept meer vragen op dan het probeert te beantwoorden. En naar onze indruk is de gemeente, burgemeester Van der Laan, overruled. Er zijn andere krachten in het spel. Aha. En u hoopt dat u dat in dat uh, gemeenteraadsdebat naar boven komt? Nou, wij hebben vragen gesteld die wij graag beantwoord zouden willen hebben. Ja, nou, ik denk dat u op die vragen eerder antwoord krijgt... dan dat u antwoord krijgt van de koning Ja, het is dat toch heel ik. erg dat dat in ons land zo geregeld is, vindt u niet? Uh, wij uh, volgen het debat en wij bellen u daarna op. Oké, okay. u, u heeft mijn nummer. Zeker. Zeker. Hans Maassen, hartelijk dank. Graag gedaan, dag. dag. We denken soms dat Nederland het centrum hm. van de wereld is...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 Culinaire groenteschotels en hippe vega-steaks zijn inmiddels vertrouwde gerechten. Steeds meer mensen ruilen een biefstuk in voor een vegetarisch hapje. Maar toch wordt er vaak nog vreemd tegen aangekeken, blijkt uit Metropolis Radio van deze week. Zo hoorden we gisteren dat in Spanje het niet eten van vlees wordt gezien als een doodzonde. En vandaag blijft Metropolis in eigen land. En daar wordt hard gewerkt aan een alternatief voor de hamburger. Jazeker, ik ben uh, Mark Kulsdom. Dit is uh, Lisette Krijsjer. Hoi. <laughs> en we gaan uh, de Dutch Wheat Burger voor je klaarmaken. En dan gaan we hem zelf opeten. Het klinkt als iets met cannabis. Mm. Het, is, uh, het is inderdaad wiet, maar dan een ander soort weed. Dus we zetten je natuurlijk een beetje op de verkeerde been. Maar het is het wiet wat je uit zee haalt, zeewier. <laughs> ik zie die lig. liggen. Is het zeewier? Ja, dit is zeewier. Dit zit zo in de zee. Uiteraard hebben we het gewassen heen gedaan. En dat verwerken we dan in een uh, salsa. En die gaat op onze zeewierburger. Dit is de zeewierburger. Um, er zit kombu uh, zit er doorheen. Kombu is een, uh, een van de vele zeewiersoorten die uh, ja, vol met eiwitten zitten. Uh, hoogwaardige nutriënten. Superfoods. Noemen ze zeewier ook al. En wij hebben in New York vorig jaar onderzoek gedaan. Hebben we een film over Over van, ja, wat is nou de toepassing van zeewier om zeg maar, de grootste cynicus uh, mee te krijgen in, in, dit, in de plantaardige evolutie. Ja, de plantaardige... De plantaardige. Ja. Er is zoiets als de plantaardige keuken. Mensen kennen het ook wel als de vegetarische, annex-veganistische keuken. Maar er zitten veel te veel vooroordelen omheen gekleefd. Wij gaan ver weg van die oordelen en we laten vooral de positieve mogelijkheden zien van deze keuken. Namelijk dat die ontzettend lekker, veelzijdig, rijk, gezond, kleurrijk en ontzettend veel antwoorden biedt op het wereldvoedselprobleem. Het ziet er een beetje uit als het voor van goudvissen toch? voer voor goudvis. Ja, ja, ja kijk, vroeger was het de garnering bij de mosselen. dat is wel leuk. en ik was uh, van zomer was ik op het strand in uh, Bretagne. en daar werd geklaagd dat mensen niet konden zwemmen omdat de manzewie hier in de branding dreef. En uh, nou ja, wij waren natuurlijk helemaal door doorleners. Wij, wij hielden gewoon een CB gevecht en we hebben het gewassen en uh, opgegeten. Maar ja, het is gewoon een topgoedje. Je moet het echt gaan proeven. Hoe kom je nou op het idee om met zeebi naar New York te gaan? Nou, Mark en ik hadden altijd de droom om een mooie film te maken over um, het niet eten van vlees. En, maar we wilden geen slachthuis laten zien. We wilden niet op de emotie inspelen, maar op de mogelijkheden. Dus de positieve kant ervan. En ik was net toevallig bezig geweest met een kookboek over zeewier... en had samen met de Universiteit van Wageningen... een ontzettend mooi verhaal ontwikkeld over de toekomst van dit plantje... wat zomaar in zee zwemt. Het is echt Hollandse zeewier. Ja, ja. Ja. ja. En er is nu berekend dat als je dit gaat telen op open zee... dus als een soort nieuw landbouw, maar dan zeebouw... Mm. dat je dan als je twee keer de grootte van Portugal... of drie keer ergens op de Atlantische... Atlantische Oceaan zou inrichten met de teelt van zeewier. Dat je dan in 2050 alle mensen kan voeden met gemak uh, die gevoed moeten worden. Van Nederland? Nee, de, over de wereld. Dus je oh. kunt in 2050 9 miljard mensen voeden... Als we alleen zouden kijken naar de proteïnen die te halen zijn uit zeewier. Die drie keer de grootte van Portugal als een zeewierboerderij op het Atlantische Oceaan ergens zou liggen. En je hebt geen zoet water nodig, je hebt geen landbouwgrond nodig. Je hebt die hele conversie van dierlijke eiwitten naar plantaardige, Zoveel soja, en graan in een koe en dan een koe die wij dan eten. Die koe kan je er gewoon uithalen. We houden ontzettend veel voedsel over. Dus het heeft alleen maar mogelijkheden. En het is nog lekker ook. Ja. En van die plastic soep kan je dan de verpakking maken. Precies. <laughs> Volgens mij heeft het biodisposable... Uh plastics kunnen gaan gebruiken. Want ja, die wereld, dat zijn wij. en uh, ja, Die verandering, dat zijn wij ook. Simpel. Nou, de burgers zijn al klaar. Zou je je snoren? Wederom. Mm. Ah, A, A gift from God. <laughs> Halleluja. Halleluja. Praise the burger. Dat was een bijdrage van Gerrit Kalsbeek. <laughs> en volgende week duikt Metropolis in de wereld van de nacht. De rellen in de buitenwijk Husby van Stockholm slaat tot verbazing van iedereen over naar andere rijke wijken. Wat is daar aan de hand? Petra Bromans ze is hoofddocent Scandinavische talen en culturen. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. De rellen begonnen in de wijk Husby. Kent u die wijk misschien? Ik ken hem niet, ik kom uh, daar eigenlijk zelf niet, uh, veel verdienen van mij ook niet. Het is een heel trieste uh, grote buitenwijk, uh, oorspronkelijk gebouwd voor de Zweedse arbeiders in de 60 jaren. Grote kolossen en uh, flatgebouwen en daar is de laatste jaren helemaal niets gedaan. Een aan, beetje uh, meer achtig ja, een beetje belmee-achtig ja, ja. inderdaad. En uh, in andere buitenwijken is men wel bezig... om die uh, uh, mooie nieuwe gebouwen te geven. Maar juist in deze wijk niet. En in deze wijk is de werkloosheid ook ontzettend groot. Een van de vijf jongeren gaat maar naar school en heeft werk. Ja, en de rest... Uh, uh, ja, uh, heeft geen toekomst meer, zou je kunnen zeggen. Of voelt althans dat ze geen toekomst uh, hebben. Ja. En dan krijg je dit. Nu, uh, wij praten nu met u over deze, uh, over deze gebeurtenissen daar. En uh, de, de rest van de media is er natuurlijk ook mee bezig. Uh, omdat die rellen behoorlijk uh, uit de hand zijn gelopen. Ja. Maar als u deze feiten geeft... Hè, 80% allochtoon, 80% jeugdwerkeloosheid, trieste bouw, uh, weinig uh, uitzicht... Uh, ja... Dan heb je alle dan, ingrediënten. Dan heb je alle ingrediënten. Maar er zal er in de afgelopen decennia wel meer gebeurd zijn. Ja, dit is uh, niet iets uh, nieuws. Het de laatste, de laatste decennium is er meer onvrede gekomen. Uh, Zweden heeft van huid, uits, houd, oudsher altijd heel veel immigranten opgenomen. Daar staat Zweden ook om bekend. Het uh, humane land, het humane uh, immigratiebeleid. Mm -hmm. uh, in de jaren tachtig uh, verwelkomde Palmen de politieke vluchtelingen uit zuid amerika ...in Amerika. En die vluchtelingen, die migranten... hebben ze altijd heel goed uh, kunnen, kunnen integreren in de Zweedse maatschappij. Er was aandacht voor de eigen cultuur, de eigen taal. Maar de laatste, ja, de laatste tien jaar uh, is het ook mede door de crisis in Zweden zelf. Uh, lijkt het mij een beetje onbeheersbaar uh, gebleken. Maar wat maar, is, dan, wat is ja. dan precies onbeheersbaar gebleken door de crisis? Dat zij, er, zijn ja, allochtonen dus, zich dan heel anders gaan gedragen die zijn dan allochtonen? Die zijn kwetsbaarder. Uh, wij, zij zijn... Het slachtoffer van de grote werkloosheid mm -hmm. dan uh, autochtonen in Zweden. En uh, dat heeft natuurlijk ook met uh, de moeizamere integratie te maken, dat ze vaak de taal, het Zweeds, niet goed genoeg beheersen. En ze krijgen ook zelf het gevoel, wij zijn de ander. En uh, je moet ook niet vergeten dat veel van deze jongeren ook zeggen... ja, de Zweedse politie is racistisch. Uh, en er wordt ook al gezegd, de Zweedse maatschappij is zo veranderd. Eerst was het de welfare state, de welvaartsstaat... waarin je zorgt voor de armen. Uh, nu is het veranderd in de workfare state. Uh, het werk is belangrijk, de economie. En de armen worden juist gestraft. En als je dan geen werk hebt, uh, ook niet... Uh, uh, onderwijs uh, geniet, ja dan val je heel snel uh, buiten, uh, word je gemarginaliseerd in de ja, maatschappij. Maar um, even nog terug, want uh, deze mensen wonen er al heel lang, er zijn verschillende generaties al. In de jaren mm -hmm. 80 was bij ons, bij ons in Nederland uh, de werkloosheid veel hoger dan die nu is. Volgens mij was het in Scandinavië in delen, en in Zweden, in Zweden dacht ik, zeker in de, in de grote steden, ook zo. Waarom is dat nu wel ineens een, een oorzaak voor uh, grote onlusten en toen niet of veel minder? De Zweedse welvaartstaart uh, ja, is eigenlijk uh, aan schuren onderhevig. Het Zweedse model, uh, eigenlijk een oude ideologie uit de jaren 1930, het Zweedse huis, het huis voor het volk. Daar moest iedereen werk hebben, iedereen een mooi licht huis, uh, goede hygiëne, gratis onderwijs, gratis uh, mm -hmm. ziektekosten. Uh, ja, dat is eigenlijk allemaal een beetje aan het afbrokkelen. En juist deze groep uh, ja, is daar meer kwetsbaar en wat voor. En dat was in de jaren 80 nog niet zo, zegt hij. Uh, dat veel minder, veel minder. De politieke vluchtelingen uit Zuid-Amerika toen de tijd hebben zich veel beter kunnen integreren, uh, zijn ook in mindere mate teruggegaan toen de militaire dictaturen in okay, Zuid-Amerika. Oké, dat Amerika. was in de jaren tachtig uit Zuid-Amerika. Ja, 90... over, welke, over welke groep immigranten hebben we het dan nu die, die veel meer in de problemen komen? Uh, dat zijn uh, mensen buiten, Zuid, uh, uit het Midden-Oosten, uh, Azië, uh, Afrika. Men zegt ook dat met name de groep uh, jongeren hè, met de Somalische achtergrond, dat die ja, heel moeilijk uh, zijn. Dat, dat die het, het moeilijker hebben om te integreren ja. in de Zweedse maatschappij. Um. Wat is het dan het belangrijkste verschil tussen die Zuid-Amerikaanse uh, groeperingen en deze groeperingen qua integratie? Is dat een houding? Hebben die Zuid-Amerikanen misschien gezegd... nou, we, we wonen nu in Zweden, we laten uh, Zuid-Amerika achter ons en we richten ons helemaal op deze maatschappij? Voordeel is dat zo? Ik vind het wel heel tekenend dat ik uh, een uh, allochtoon die in een Zweedse krant werd uh, geïnterviewd... had een Spaanse achternaam, dus de kuur ja, Rade, die komt waarschijnlijk uit Zuid-Amerika, die zei ook van, ja, maar mijn zoon van 25 is wel piloot geworden en veel andere mensen van zijn uh, leeftijd, die doen niks, die gaan niet naar school, die werken ja. niet, en dan krijg je dit. Maar ik denk dat dat niet voor, de, uh, dat het niet per se een andere houding is. Het is ook tussen de leefomgeving. Je ziet het ook heel mooi in, een, in de literatuur... ook geschreven door de, uh, mensen met Zuid-Amerikaanse achtergrond... die in hun verhalen dat heel mooi verbeelden. Een jongen die... Uh, moet kiezen tussen naar een betere school in Hartje, Hartje Stockholm, in een ander milieu, of bij de eigen groep blijven... Hè? Uh, die rellen schopt, die inbraakjes pleegt. En die verscheurdheid zie je heel vaak. En dan moet men kiezen. En juist omdat men... Uh, ja, die kloven zijn steeds groter geworden nee. tussen de ja aangepaste Zweden, inclusief de aangepaste allochtonen... en de mensen die vinden dat ze onrechtvaardig behandeld worden... in wat, de voorsteden. Wat is er waar van uh, dat beeld? U had het daar al even eerder over... dat de Zweedse politie racistische trekjes zou vertonen. Zich ja. onheus en anders uh, hey, uh, uh, gedraagt als het gaat om jongeren, vooral uit, uit Afrika en Azië. Ja, er wordt in ieder geval met een andere kleur. Ja, er wordt dus gesproken van dat sommige politiemensen mensen deze jongen voor apen uitscheld. ja, Dat, dat is natuurlijk ernstig. Ja, ja. ja, dat is natuurlijk ernstig. Maar ja, ik denk dat het racisme is al heel lang in Zweden, ook in Nederland. We moeten ook uh, de hand in eigen boezem uh, steken. Ik denk ja. dat ons beeld van Zweden uh, is. Uh, ja, past pas niet helemaal met het Zweden zoals dat nu is. Ja, wat, wat, ook, he, wat is er dan voor? Want als je de, de trillers leest van Cheval en Waleu, ja. daar komen ook maatschappelijke zaken aan de orde. Ja. En daar, daar tref je dat ook wel aan. En we, we praten dan over jaren 70, hè, de eerste boeken van hun. Ja, jaren 60, 70. Ja. Uh, alleen daar, daar was er nog eerder de, ja, de politieapparaat uh, dat ter uh, discussie stond. Maar het is vooral bij de boeken van Mankel, Henning ja. Mankel, ja. waar dat naar nou voren is gekomen. Al in het eerste boek, hij waarschuwde al voor het toenemende racisme in, in Zweden. Maar dat is ook al enige tijd geleden. En nu ja, waait het, ja. wij, wij zitten te zoeken, maar ik hoor aan u praten. U bent zelf ook aan het zoeken, hè? wat nou precies uh, de precieze oorzaak is. Want veel van die dingen die je kunt oplepelen, die bestonden... Eigenlijk al in meer of mindere mate? Ja, ik denk dat het ligt aan het feit dat uh, omdat Zweden allerlei crisis achter de rug heeft gehad, uh, ook fors moest bezuinigen, dat deze groep uh, daar extra kwetsbaar voor is en mm -hmm. dat het aan één kant ook aan de houding is: het gevoel de anders zijn, aan de andere kant toch het toenemende de. Uh, ja, openlijke racisme in de Zweedse samenleving. Hè? Iemand als Jimmy uh, Okerson met zijn zweden democraat. Als je kijkt wat voor filmpjes uh, die partij, die populistische partij... op de Zweedse televisie uh, uh, vertoont. Mm -hmm. Dat is een oude vrouw achter een Die wordt door een vrouw in een boerka omzij gelopen. Hè? Uh, uh, uh, dat zijn allemaal tekenen uh, dat dat... Uh, het racisme er is. Uh, maar er zijn ook ontzettend veel mensen die goed willen doen. Als ik ook kijk hoe de gewone burgers nu... Uh, gisteravond en ook, ook nu vandaag optreden. Ze gaan s'avonds in die wijken de, sta, uh, de straat op. Oh, jongen, gaan met jongeren, ja, ja, ook uh, jongeren gaan uh, met de, de relativeshopper praten. En ook uh, de meiden, hè, die vormen ook groepen. Die zeggen van ja, wij willen ook gewoon s'avonds hier over straat komen. Want het is ook vooral een, een, ja, een jonge mannenfenomeen. hè, dus ja. de 14 en de 20 die er Schoppen. Een beetje stoer ik, doen ook. Een beetje eigenlijk. stoer doen. En je weet hoe de groepscode is. Dat die kan heel dwingend zijn. U ja. kunt niet achterblijven. Maar ja. toch nee, nog eventjes. Ik wilde toch nog heel eventjes over dat Zweedse model. Waar u het ook al ja. eerder over had. En u zegt dat is langzaam maar zeker toch echt aan het afbrokkelen. Dat was in de jaren tachtig misschien ook al maar wat minder. Mm -hmm. en is dat nou allemaal toch terug te voeren, want dat beluister ik een beetje bij u... omdat dat Zweedse model gewoon economisch niet meer houdbaar was? Of is het zo dat u zegt dat het Zweedse model zit echt niet meer in de hoofden van de Zweden? Ze willen het niet meer, ook al zou je het nog kunnen betalen. Uh, zij willen het uh, nog heel graag. Uh, Zweden draagt ook uh, te uit dat Zweden fantastisch is. En het is natuurlijk ook een fantastisch land, maar... Niet alles kan nog betaald worden. Uh, ze hebben nog steeds een hele hoge participatie van vrouwen die werken. Dat, dat is ook te danken aan de heel goed geoliede kinderopvangmachine... die ook al uit de jaren dertig uh, stamt. Maar ik denk dat dat um, waar ik op zoek ben... en waar ook de Zweedse wetenschappers ook naar zoek, op zoek zijn... die proberen dit fenomeen ook te verklaren. Mm -hmm. Dat het aan één kant is relschoppen. Je weet, niet, uh, je, je weet niet of je toekomst hebt... Hè, de jongeren zijn, wonen in een deprimerende leefomgeving... Uh, als je kijkt naar uh, een serie uh, inspecteur de Winter die nu op de Belgische tv uh, draait, zie je dat ook al. Als je zo'n wijk binnengaat, gaat, dan moet je niet als politieagent alleen doen, want ze hebben daar hun eigen regels, hun eigen codes. En ja, ook in de uh, Zweedse literatuur zie je dat heel veel allochtonen uh, ja, opeens de, de criminelen zijn geworden. Ja. Uh, dat is ook een beeld wat, wat wordt uh, geschapen. Ja, wat maar is... de Zweden willen nog steeds graag dat dat uh, systeem in stand houden, maar er moeten denk ik nu te grote offers voor betaald worden. Het is inderdaad economisch niet meer goed houdbaar. Vooral niet na de IJsland-crisis, waar Zweedse banken veel geld hadden zitten. De crisis in de Baltische staten. Ja, dat heeft toch de Zweedse economie zwaar aangetast. Ja. Speelt nou ook de opkomst van de islam... en daarbij behorende radicalisering van sommige groepen, meest jongeren... ook nog een rol? Ja, dat ligt ook heel complex. Want die suburbs, hè, als je kijkt naar de... Ja, De buitenwijken, welke, de buitenwijken ja, die, daar heb je soms 125 talen, uh, net zoveel uh, bevolkingsgroepen, nationaliteiten en ook ontzettend veel verschillende religies. Dus je kunt dat niet uh, allemaal over één kam scheren. Er zijn natuurlijk ook in Nederland er zijn een aantal kleine groepen. Hè, het is nog maar twee jaar geleden dat iemand zichzelf heeft opgeblazen in hartje uh, Stockholm in de grootste winkelstraat. Uh, hmm. Dat had ook islammotieven. Maar dat, dat, ja, je kunt niet zeggen, die wijken, dat zijn sharia-wijken geworden. Dat kun je absoluut nee, nee, niet ik, zeggen. Daar nee, daar wou ik naartoe. Hè, dat verhaal in Trouw ja. van, van de Week, in een uh, bepaalde wijk... in een wijk dan weer van Den Haag... waar een enclave uh, ultra-orthodoxe moslims uh, gewoon het bewind uh, hebben. Dat is niet in Stockholm en andere grote steden dat, niet aan de orde. Uh, dat is wel aan de orde, maar... Uh, in kleine groepjes dus, hè, dat, dat uh, ja. vrouwen ook zeggen... ja, mijn man moet mij nu van de metrostation ophalen... want ik durf niet meer als vrouw alleen door de straten. straat. Een goede en nee. vriendin van mij, die zegt ook, oh, ik fiets. En zo'n aanslag in Londen, hè, die we nu uh, gister, gisteravond gehad hebben... een soldaat die werd uh, met, met vleesmes uh, bewerkt, uh, dood. Um, is dat denkbaar in Stockholm? Uh, die man die is doodgeschoten, dat schijnt een verwarde man te zijn. En die schijnt ook met een hakmes gezwaard te hebben. Dus, misschien is dat een. Angst de man bij die de is dood, doodgeschoten in die wijk? In, die, daar, in, Stockholm. In, in Stockholm. Ja, waardoor ja, die ja, rellen ja. zijn ja, ja. Uh, ontstaan. Ja. Maar uh, ik weet niet of hij schijnt verward te zijn. En ik weet niet of die achtergrond daar uh, zit. Uh, maar nee, dat, dat zie ik. Uh, men is wel bang dat er vanavond ook weer rellen uitbreken. Maar ik denk dat de Zweedse overheid nu echt uh, hier een oplossing voor gaat gaat proberen te vinden. Ze zeggen al een tijdje dat waar wij mee begonnen... die wijk, die soort bijl, moet je je maar voorstellen... Ja. is eigenlijk overgeslagen bij, bij, bij de opknapbeurten... die ze her en der in de ja, wijken klopt. van Stockholm hebben gedaan. Dan is het vragen om ellende natuurlijk. En nu in deze economische crisis is het maar vragen... of ze daar het geld nog voor hebben. Nou... Uh, volgens uh, Lacarde, uh, uh, die onlangs... Uh, de president van het IMF, kan, ja. Precies. Die zegt dat er drie landen de, de bankencrisis goed hebben gehanteerd. Dat zijn Amerika, Zwitserland en Zweden. Dus wie weet uh, zijn er mogelijkheden. En ik denk ook dat de Zweden zelf dat heel graag willen. En dat ze zeer zeker die wijk ook uh, uh, gaan opknappen. Maar dat zal de tijd duren. En, en ik denk ook dat het een heel complex uh, geheel is van jongeren... die. Ja, zich uh, gediscrimineerd voelen, uh -huh. zelf geen toekomst uh, hebben. Ook men zegt ook ja, dit is een, een uh, Europese hè, kijk ook naar Frankrijk een soort uh, beweging tegenbeweging. Uh -huh. uh, wij worden onrechtvaardig behandeld. Wij krijgen niet dezelfde mogelijkheden als de autochtonen. Uh, ja, daar zit ook een soort ideologie achter. En dat is uh, iets waar Zweden nu uh, ja, mee, uh, mee aan de krijgt. Ja. Ja, ja. Petra Bromans, heel erg hartelijk bedankt, Hoofddocenten Scandinavische talen en culturen aan de universiteit van Groningen. Dank u wel. Graag gedaan. Dag. En Villa VPRO is zometeen na het nieuws bij u terug.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 Zondagavond 9 uur in Holland Doc Radio. Het nieuws van alle kanten. Wist u dat er iedere drie minuten ergens in Nederland wordt ingebracht?